6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de VS is opnieuw een record aantal coronabesmettingen vastgesteld. Volgens de Johns Hopkins University kwamen er in één dag ruim 68.000 coronagevallen bij. De VS is wereldwijd al een tijd het zwaarst getroffen door de coronapandemie. Er zijn al ruim 138.000 Amerikanen aan het virus overleden. De aanpak van de crisis verschilt per staat. Regeringsadviseur Fauci heeft gewaarschuwd dat er eengezind, eensgezind beleid moet komen, omdat het aantal besmettingen anders snel oploopt tot 100.000 per dag. Het COA deelt al zeker zeven jaar persoonlijke gegevens van asielzoekers met opsporingsdiensten, melde NRC in de Volkskrant. Het gaat om gevoelige informatie als godsdienst en etniciteit. Asielzoekers geven daar schriftelijk toestemming voor als ze net in Nederland zijn, nog voordat ze een advocaat hebben. Volgens juristen is de goedkeuring daarom ongeldig. De autoriteit persoonsgegevens bekijkt of het COA zich aan de wet houdt. In Tilburg begint vanmiddag de jaarlijkse kermis... die bekend staat als de grootste van de Benelux. Normaal zijn er ruim 200 attracties... maar vanwege de coronacrisis zijn het er dit jaar maar 55. Die zijn verdeeld over vier pleinen... die met hekken zijn afgezet zodat het niet te druk wordt. Kermissen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan... als de gemeente een vergunning afgeeft. Maar volgens de kermisbond gebeurt dat in 80% van de gevallen niet. Veel burgemeesters zouden bang zijn... dat er geen anderhalve meter afstand wordt gehouden. Real Madrid heeft de Spaanse voetbalcompetitie gewonnen. Dankzij een 2-1 overwinning op Villarreal... kan de club niet meer worden ingehaald door FC Barcelona... dat gisteravond verloor van Osasuna. Op straat in Madrid barstte geen volksfeest los. De fans gaven gehoor aan de oproep van de burgemeester... om het kampioenschap thuis te vieren. Het weer, de dag begint op veel plaatsen bewolkt, lokaal met nevel of mist. In de loop van de dag breekt af en toe de zon even door. Er staat weinig wind en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 Amor mío, que amante siempre te adoraron, yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallate. Cuando se het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het imposible, mi dinero tan separados, vivir tan separados, yo con tus regreso Y tus caricias, mis sufrimientos, acallaré cuando se quiere de veras But I... I'm uh -huh.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 Leave